Volgens Belgische media is er nog steeds ontploffingsgevaar, maar de brandweer probeert het vuur gecontroleerd te laten uitdoven. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De trein zou bij een wissel van het spoor zijn gelopen. Zeven van de veertien wagons zouden in brand staan. Omwonenden zijn geëvacueerd. De Nationale Mensenrechtencommissie in Mexico wil dat de regering meer doet tegen het grote aantal moorden op journalisten dat onbestraft blijft. In Mexico zijn sinds 2000 zeker 84 journalisten vermoord. En ook zijn er sinds 2005 20 journalisten verdwenen. In slechts 12 gevallen zijn er mensen veroordeeld. Volgens de Mensenrechtencommissie kan het onbestraft blijven van misdrijven tegen journalisten nieuwe aanvallen uitlokken. Het weer, opklaringen met kans op nevel, een minima van 6 of 7 graden. Verder van tijd tot tijd zon, vanmiddag misschien een bui, het wordt 13 tot 17 graden. Vanavond meer opklaringen.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 Jawel well dus daar is hij weer. Wat was ja. er vorige week nou? Ja, ik was echt doodziek en uh, ik ben echt nooit ziek. Nee. Maar deze keer, uh, ja, zoals het vroeger. Ik dacht nog, ik ga, maar op een gegeven moment, ik stort er gewoon in. En toen dacht ik, ja, om nu op een motor te stappen, dat lijkt me niet verstandig. Nee, dat is een beetje gevaarlijk. Als je niet op je benen kan staan, dan wordt het. Uh, en en die, uh, die taxi met chauffeur, die, uh, die hebben wij niet meer, geloof ik. Hè? Hier ben je nee. CFM. Nee, nee, nee wij niet. Die bonnetjes konden we niet declareren. Dat laten we alleen over aan andere mensen die de declaratie uh, nogal doorvoeren. Maar uh, ja, fijn dat je er weer bij bent, natuurlijk. Ja, ik vind het ook weer gezellig om er te zijn. Op deze 4 mei 19. Uh, 19 ik zit dat 19, ja, 19, maar wij zit er nog steeds in. Dat in 2013 zitten we al, Hallo. hallo. 1913, ja. Het is, uh, het is 4 mei. Het is vanavond dode herdenking natuurlijk. Het is wel een weekje om afscheid. Echt afscheid nodig van iedereen, natuurlijk. Eerst hadden we daar natuurlijk. Uh, uh, ik zit van, kijk, knopje, knopje. Daar ja, daar ging Beatrix. En daar, daar kwam hij. Daar kwam onze nieuwe koning. En gisteren, jawel. Daar gaat Wie ging daar? Nou, bedacht je van Sascha de Boer. Tot zover dit NOS Journaal. Met ja. als belangrijkste nieuws. Na 19 jaar nieuwslezer. 19 jaar dagelijkse deadlines. Nu verlaat ik de tv-studio's en ik trek de wijde wereld in. Ik ga terug naar wat ik oorspronkelijk al deed. Dat is de fotografie. Ja. En daarmee volg ik mijn hart. Dank voor het kijken. Het gaat u goed. Hoor je het in de stem? Tijne avond. Ze werd even geëmotioneerd. Ge wel weer mooi om dat te horen. Hij, hij is wel leuk geplakt. Toch? Ja, hij is leuk. <laughs> het belangrijkste nieuws was gisteren gewoon dat Sascha de Boer opstappen. Dat hadden het al ja. gehad gewoon. Ik kan me voorstellen. Je moet je op een gegeven moment... Uh, word je ook een vrouw op wat leeftijd. is, is nog steeds mooi. Maar ja, toch. Ja, een beetje aan de maat geworden. En moet je gaan staan. Ook in beeld. hè? Dat is sinds een half jaar. Ja, dan opeens moet je, daar ben je plaatsen Moet je je nou voorstellen dat wij hier in de studio opeens met z'n allen moeten gaan staan. Ja, de stoelen worden wegbezuinigd. Ja, daar dat, nee, zou ik ook uh, geen voorstander van zijn. Maar goed, uh, ja, het was een mooie verhaal. En het is nog steeds een mooie verhaal. En ze gaat nu fotografie doen. Ik hoop wel aan de goede kant van de camera. Voor de camera. Ja, precies. Ja, dat, daar ben ik wel voor eigenlijk. En de vraag is natuurlijk ook vandaag. Zit onze vrouw ook uh, mede-presentant, ja. uh, ik, ik weet niet waar ze is. Het is echt... Uh, het is... Uh, wat raar? Zij zou ze van de fiets zijn gevallen. Ja, ja, dat zou ik nog wel kunnen doen. Er is, uh, is, uh, is nog lichter. Hij is hij, hij ze belde net. En ze had een nieuwe telefoon. En die telefoon die, die, had ze niet goed ingesteld. Dus het kan even duren voordat het hier is. Maar ze komt er echt aan. Dus wees gerust. Het vrouwelijk gedeelte van dit radioprogramma dus wordt het weer Hengst Dat hebben we al eerder gehad. Het moet ik die gaat niet goed komen. Ik moet die mailtjes nog steeds allemaal gaan beantwoorden en verantwoorden leggen. Komt goed, dus. De Wonders! wombats en dat heet, uh, ja, ja natuurlijk en uh, uh, Tokio uh, pirates uh, uh, vampires en wolves natuurlijk wolves ik zit te kijken wat nou de wombats waren by the way ja, de w van wombats. Dat is een klein buideldiertje en ik heb hem volgens mij in Australië eens een aantal keer gezien. En uh, ik kan me nog herinneren dat we ergens op een uh, camping stonden, helemaal afgelegen in het donker, s'nachts ook geen licht erbij. En de er huilde ze zo als een wolf? Nee, nee, nee. nee oh, dan nee, zou dat ik wel bang worden. En uh, ging mijn uh, vrouw ging nog even naar buiten toe, toen nog mijn wilde minnares natuurlijk, en die liep naar buiten zo even plassen zo. en toen kwam ze terug van, oh, er is, een, er is een dier buiten. Er is een dier buiten, een zaklantaarn erbij, het was gewoon een woembedje. Is gewoon een klein, is... heel klein knuffelbiertje, is een beetje eigenlijk. formaat van een kat of zo. Nee, nee, nee, ik kijk, het voor die kat want in Nederland hebben we wilde katten nu. Dat is ook echt heel gevaarlijk. Van links hè? Maar goed, de wombets is gewoon een leuk knuffelbiertje wat in Australië heel vaak voorkomt. Goed. Ja, zo even een stukje informatie. hebben het nou over. Maar goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ha. Ja. Ja, ja, ja, ik, heb een er ja nee, ik heb al een een berichtje. Denk ik denk ik ga hem gelijk oh, zeggen. Pak hem erin. Dus nee, er is. Nou, dat doet me. Kijk, daar komt nou, hij... Daar komt, uh, mijn, mijn, ja, vertel. Mijn computer doet raar. Dat, oh. uh, ik heb een heel leuk bericht. En nou... Uh, nou, dan gaan we even over naar... Er uh, dus zit wat hij, iets niet goed hier? Naar Marcus Antonius. Oh, ik zie het al. Die muis ligt verkeerd om. Okay. Dat is gewoon het probleem. Nou, ja, Marcus. Lekker, lekker zootjes over ja? Ja, de Vertel, vertel. Ik uh, heb een bericht... Uh, in uh, Amerika is een uh, inbreker gestorven in de schoorsteen. Oh, oh is dat broodje aanverhaal? Die ken ik. Vertel, vertel. Is dat broodje aanverhaal? Ja, nou, ik ken hem volgens mij ook, maar vertel. Nou, er was een man die uh, was, uh, via de schoorsteen probeerde naar binnen te komen. Yeah? En uh, in de schoorsteen uh, is klem komen te zitten. Yeah. En overleden. En de doodoorzaak wordt nog uh, <laughs> naar gezocht. Verstikking, schat ik. Het ja, is een broodje aanverhaal van... Dat een kerstman ge... gewoon. Nee, nee, dat er, dat er een... Um... Een familie op vakantie gaat, die heeft zo'n mooie villa, weet je, met ook zo'n grote schoorsteen, weet je. En in een gegeven moment, na drie weken komen ze terug, het hele huis leeg gehaald. What the fuck, dat is wat, dat gaat toch aardig in de papieren lopen. Nou, geven we alles weer nieuw gekocht. Nou, uh, volgende vakantie weer, weer weg, weer drie weken komen ze terug, weer het huis leeg. Dat gaat toch aardig in de papieren lopen, zou je ja. denken. Nu een gegeven moment, de uh, derde keer, dat je, nou, nu hebben we toch echt alles zo ontzettend beveiligd. Wat, wat kan er nou toch misgaan? komen ze terug na drie weken. Alles was er nog. Nou, ze was, hé, hé. nou, we hebben het goed beveiligd. Maar op een gegeven moment uh, naar, uh, dan werd het toch weer winter. Hadden ze de kachel aangezet. Hé, hey, trek niet echt goed door. ga ik toch een beetje apartig. En op een gegeven moment gingen ze kijken in de schoorsteen. Zal daar de inbreken? Ja, het er al een paar maanden. Nee, hier stond dat hij uh, er inderdaad wel een tijdje zat. Ja? Maar uh, dat ze op een gegeven moment dachten: van waar komen al die vliegen vandaan? In eerste <laughs> instantie dachten ze dat een dode ja? uh, duif in de schoorsteen zat. Oh, hier een maand op een boot gevallen. Gaat ze, in? En toen uiteindelijk bleek dus dat er toch een... Bleek het uh, die inbreken te zijn. Uh, ja. Oh mannen zijn van ja. die scènes. Echt geweldig. Mag ik hem nu vertellen? Mag hem ja. vooruit. In Amerika was er een man die ging eventjes terug naar zijn auto. En toen zat er gewoon een wilde zwarte beer in. <laughs> Hij had allebei zijn handen aan het stuur. Hey, eens en, op. En toeterde met zijn neus. Het was er voor even echt cool, zei hij. Die man kwam uit Sacramento. De man legde het avontuur op video vast. Ja. Hij zegt: Ik vond het echt een mooi beestje. Het tafereel was zelfs een beetje betoverend. Maar hij was op zoek naar drinken. Hij is gewoon de auto ingeklommen door het portier open te maken. En hij heeft zich per ongeluk uh, opgesloten. En probeerde de wagen van binnenuit kapot te maken om naar buiten te komen. Oh ja. Nou ja, het is uiteindelijk gelukt om gewoon de partij open te maken en gauw weg te rennen. En toen is hij toch weer naar buiten gegaan en hij was blij dat hij weer buiten was. Maar het lijkt me wel een heel aparte ervaring. Dat lijkt me wel. Ja. Nou, gisteren heb je hem ook gezien. Ik, weet, ik schrok wel even: de wilde kat is terug in Nederland. De links. De, met ja, met zo'n zo zo mooi pluimpje op zo'n Nee, het is echt een zo, nee, net weer niet. Ze het is, het is noemen het anders. Ik weet het niet zo gauw tijd in een berichtje liggen. Maar goed, het is een wilde kat. Hij ziet eruit als een gewone kat, maar hij is toch even wilder. En hij is geen gevaar voor de mens. En toen zag je hem op een foto met een hert. Aan het zeulen Toen dacht ik, ho oh, oh, ho, wacht even nou, Hij is maar niet maar gevaarlijk ja. voor de mens Dat was in het 6 uh, uur journaal In het 8 uur journaal, grappig is Toen meldden ze erbij, ja ze hadden een dood hert neergelegd Om hem te lokken ik, Ja dat is wel lekker hey. ja. Vertel het eens even eerder Ik, was echt, ik had al bijna nade dromen ervan Ja, gewoon. ik kan me wel voorstellen ja. Nou, het is misschien wel handig we, Zetten we ze hier uit ja. De ja, dan Worden de kadavers opgeruimd Nou dat niet alleen, al die hert, we hebben toch zo'n ja. ja. Nee, maar dat is toch Dat is opgelost nu toch ik had. Uh, Jij ja, mag geschieten, hè? geschieten. Ze ja. zegt. Ik ga er straks even kijken of ik een pistool kan halen. Ja, nee, Het is mijn, nee, nee. Ik moet een wapenvergunning Heb je die? Eh. Uh, een jachtvergunning toch? Ja, de hallo, ja dat, dat zit samen toch? Het grotere doel. Ja. We willen dat de we toch redden van de ondergang dat we overspoeld worden met de hetten en zo. Dus dan hoef je toch geen vergunning aan te vragen. Je moet gewoon je tuin goed afsluiten. Dan komen ze niet binnen. Want nee. ja, het is wel zonde. Het is Juist, wel dure groente hoor, die plantjes ik, ik van het tuincentrum. Kom maar binnen hoor. <laughs> dat is ja. een punt. Geef je nou. erbij? Straks nog meer beterswaardig. En de zin van Cold War Kids, Smirkle Mind. Goed, dat mag tegenwoordig niet meer, hè. Ik zeg dat je goed bent. Ja, maar je mag wel zeggen dat deze plaats wel een training voor het oorlog Ja, dat is waar. Wat, ik hem goed, wat heb ik hem goed uitgekozen? Ja, wat wat, zit ik was als dit die entertainment van Phoenix, of niet? Nee, dit is David Lemaitre en huh? mega mania. Daar huh? hebben we het vorige week nog uitgebreid ah, over ja. gehad. En toen uh, vond ik hem ook al relaxed. Uh, toen nee, toen hebben we het over gehad wat het eigenlijk betekent. Oh ja. ja dat, dat is een Weet uh, je het nog? Ja, ik zit nog steeds op zoek naar het andere woord. Ja, narcist. Narcist, ja. dat is het. Niet een uh, narcist. Of een, een, een, een narcist, maar een narcist. Ja. Ja. ja. En uh, dat is bijna hetzelfde. Er zit weinig verschil in, maar goed, dat, nou, het is een klein beetje is het ja. verschil. Nou goed, zover deze plaats van David Latrine. Nee, hey, Lemaitre. En Le uh, hij, komt, hij is geboren in uh, Bolivia. En dus uiteindelijk is hij naar uh, Europa getrokken. En het grappige is: het lijkt zo erg op The Empire of the Sun. Ken je dat? Empire of the Sun. Als je het hoopt. Empire ho of the Sun. Ja, dit is echt een heel bekend plaatje wat. Uh, nou, ik heb het wel eens een keer uit uh, de kast gemaakt. Va uh, vast van voor mijn tijd. Nee, het is niet van voor je tijd. Het is voor mij van, van drie jaar geleden dat het een hutje was. Echt ik waar. zie nu voor uh, op het gashuisplein ja. een dame uh, model aan te staan. Is ja, die voor het gashuis ja. Ja. ja. Een leuk gezicht. Leuk. Uh, nou, nou, nou, eigenlijk op de achtergrond even ruim moeten gaan staan. Dat is altijd leuk. <laughs> volgens mij, ik schat zo in Italiaan of zo, denk ik. Yeah. Lang zwart haar. Kapsen, nou, het, het, ze hebben wel te goedkope kleding aan voor Italianen. Ja, dit is, uh, ja precies. Het gewone volk is dit. Ah, misschien is het gewoon een trash uit uh, Italië. Nou, nou, nou ja. zeggen, Hallo zeg. <laughs> um, nou, die zijn hier voor het dit huisje even foto's te maken. Echt leuk om te zien altijd. Uh, De dus zaterdagmorgen het is het bijna half negen alweer. En toebak leeft en het hele team is weer compleet. Jawel. Gelukkig wel. Echt, volgende, volgende week zijn we ook weer niet compleet. Ja, ze, ja. maar het ja, maakt ons wel fris hè. Ja, dat houdt dus wel fris. Ja, dat is zeker waar. Zeg, wat kunnen ze al melden wat er in de wereld is gebeurd? Ja, nou in de wereld, ik, wat, wat het leuk is, in uh, Shanghai hebben ze een nieuwe methode gemaakt om mensen te koppelen... Ze hebben namelijk flesjes Coca-Cola waarvan de doppen extra sterk zijn vastgedraaid. Ja? En hier gaan de dames die dan een coletje halen. denken van: oh, ik krijg hem niet open. Nou, dus resultaat spreken de vrouwen in kwestie de mannen in de buurt gemakkelijker aan. of bieden mannen uit zichzelf aan ja? om te helpen met de fles. Dan is er de vrouw ermee zien worstelen. Oh. En hierdoor zou volgens Coca-Cola nieuwe contacten en zelfs relaties kunnen ontstaan. Oh, dat lijkt me zo geweldig. Ja, dan komt iemand toe met fles, het het zijn fles? Zin, ja. Hangen er van die mannen zo. hangen daar rond die colaapparaat? Mag ik jouw fles. Even en dan ja. net even voordat je hem op even schudden. En dan doe je hem op. Oh, oh, ik heb hier een dokje van jou Ik, ik doe het wel. Nou, ja, nee. ja sorry. Dan ik wil ze haar door. schoonbetten. Hè. Ja. Dat is, maar zie, je, dan staat er staat onbekend dat het er niet eenvoudig is om een partner te vinden. En ja. ouders gaan dan ook naar zogeheten huwelijksmarkten. Waar ja. Ja, dan... ze dus echt. Ik heb het gezien bij Jorint jij Ja, joh. Dat is echt. Ja. Dat is ja. raar. jongen. Ze is zeer gênant. Ja? Dus, uh, nou ja, Design zei zei al, Coca-Cola hoopt dus het probleem op te lossen, dat mensen de schuchterheid overwinnen en dat ze gewoon samen een flesje cola opdrinken. In, in, in België? Ja, sorry. Bel ja, sorry Bel ja, nou, ik zit me even voor te stellen dat je als ouder naar een markt toe gaat, ja? met een foto van je, van je zoon of dochter en dan… Is, is, is hij dood? Ja, ja, inderdaad, zijn ook ja. altijd dus ja. foto's, ja. zag je inderdaad. Ja. ja. Nee. ja, nee, ja nee. Dat je moeder je gaat aanprijzen, prijzen, dat wil hij je toch ook niet. Echt een hele leuke jongen. Je hebt echt een hele goede deal ja. aan. En hij kan zo echt goed waar. aangeven ook aan oh. tafel. Ja, oh. Nou, uh, ik, nog even, ik sluit even aan met frisdrank. In België denken ze dat er toch heel anders over. Die denken echt niet van: nou, we gaan uh, de, de, de, de, de, de frisdranken wat strakker dichtdraaien dop ofzo. Of we gaan het goedkoper maken om de jeugd bij elkaar te brengen. Daar gaan ze juist extra, tak, extra tax op de frisdrank, gewoon extra belasting. Om oh. zo een beetje uh, ja, het idee te krijgen dat we iets doen aan het te veel suikergebruik in België. Oh. En uh, dat schijnt uh, echt een zeer plan te zijn. Maar je hebt ook steeds meer frisdranken, moet ik zeggen, waar bijna geen suiker meer in zit. Uh, ja, maar we mogen zit... de namen niet noemen. Nee, maar er zit wel heel veel andere ellende in volgens mij. Ik weet het niet, ik weet het niet. En dan maar. zie je ook inderdaad dat ze uh, calorisch gezien ook uh, veel minder uh, uh, hoog zijn. Ja. En dan denk ja, ik, van nou. Ik, maar ik word wel een beetje moe van dat alles, ja het is slecht dus we gooien er een tekst op. Dus ja. denk ik zo'n slecht excuus van, ja. we hebben geld nodig. Ja, daar sprak de straks de man van de ZI CFM. Hou eens op, ophouden nou. <laughs> Nee. We zijn er weer hè we hadden we daar niet een tekst voor opgenomen. Ja, ja dat zou best kunnen, maar die we nog niet uitgewerkt. Oké. Okay. Nee, ik, ja, nee ik, op zelf is het makkelijk, maar ja, goed, als we daar wat extra geld binnenhalen met suiker. Extra geld binnenhalen met suiker. Ja, het ja, is suikertekst. Nou ja, ja de de dit, dit als belasting op, de, op, op drank en op sigaretten. Ja, ja prima, dat doet het allemaal gewoon. En waar zit dan geen belasting meer op groente Oh ja. De groentebelasting die hebben we dan nog niet. Oh, de, volg de volgende <lacht> stap is natuurlijk... Ik, hierbij haken we af dan geven we De volgende stap is natuurlijk dat de tweedehands spullen... die we verhandelen op marktplaats ook belasting over gaan heffen. Want die markt is wel een beetje groot aan het worden. Ja. Dat vind ik zelf. Vind en wie schuld is dat? Nou, dat doe ik niet aan mij. <lacht> nee. Hij komt volgende week uit, deze plaats. Harmar Superstar, Lady You Shut Me. Maar ja, wij draaien nu al. Hè. Dat is echt heel bijzonder hoor. Het is een maf cd'tje. Ik kan hem echt aanraden. Ik heb hem op internet even kunnen luisteren. En ook even gedownload natuurlijk. Maar volgende week pas geloof ik officieel uit. Zag ik op iTunes. Maar wij draaien hem ook eerder al. Harmar, Superstar en Lady, You Shot Me. Sorry, ik zit iets te eten. Dat heb ik helemaal niet doen tijdens de radio-uitzending nee, natuurlijk. Dat is gewoon helemaal, schofte, uh, helemaal, niet, uh, helemaal uh, niet netjes. Maar goed, en af en toe komen ze weer met iets lekkers hier. En dan wil ik altijd een klein stukje van proef gewoon. Ja, ja. ja dus ik moet eerlijk zeggen mensen, ik heb een nieuwe telefoon. En vanochtend... Uh, gingen ze gewoon niet af. Ah. Dus ik werd om kwart voor drie met de schrik wakker. Oh, kwart voor drie, kwart <laughs> voor zeven. acht. En nog is het laag. laat. Ik ga het want een voorbereiding voor dit radioprogramma. Ik vind het oh, Shampoo, oh, chapeau oh. hoor, chapeau. Nee, wij wonen hier in een fantastisch dorp. We gaan ook het nieuws uit Zandvoort voorlezen. Maar gisteravond was er een jazz optreden ja? bij Café Oomsteen. En daar ben ik even geweest. Het was toch eigenlijk wel heel leuk. Hmm. En ja, en dan uh, moet je nog naar huis. En dan uh, moet je nog slapen. En ja, het valt allemaal niet mee. Ja, dat slaap gaat ook zoveel tijd dus in vind ik altijd ja. wel. Gapselijk. Ja. Tardie, man. <laughs> het ho hoeft eigenlijk helemaal niet. Want het is ooit, bestaan, ooit ontstaan natuurlijk in de oertijd. Dat we, s'nachts konden we niks doen. Er was geen licht. Er was dan ook geen stroom. Die bolletjes hingen wel, maar er kon niks doen. Dus dan ging, nou doe ik doe maar even dicht. En dan oh ja. oh, werd hij wakker. Ja, er is wel licht. Kan we wel doen. Ja, precies. Dus daar Ideaal. is het ontstaan. Eh, laten we het even hebben. We hebben uh, bericht vandaag. We uh, hebben wat dingen doorgelezen. Onder andere dag. Het was niet ja. zoals van oud. Dat nee. Het was een beetje rustig nee. vanwege die inauguratie. Uh, dat, viel, uh, dat viel een beetje tegen. maar wel de de, de markt was uh, volop bezocht. Ja, zeker. En er waren spelletjes. Dus nou, het, is, het is een leuke dag geworden, volgens mij zo. Ja, ik heb erg genoten, dat kan niet anders zeggen. En uh, wat er wat meer ik wat hè? Nou, ik heb. Uh, er was uh, vorige week nog een lichte paniek. We werden vanochtend nog, nog gebeld door Spoor want het bleek dat het museum geplande optreden. Dat ging niet door. Maar ja, uiteindelijk heeft Adamspoor gebeld. Of werd hij gebeld. En die heeft dus de oplossing gegeven. En het mooie is dus wel. Als onverwachte optredens gebeuren, die zijn er eigenlijk vaak nog het beste, omdat het zo helemaal spontaan gebeurt. En uh, hij heeft dus nummers van uh, Frank Sinatra gedaan en zo, maar ook Baker Street van Gary Rafferty, jullie vast wel bekend. Doet het altijd goed op de saxofoon. En uh, ja, het was gewoon geweldig en hij heeft het als toegift weer gedaan en uh, inderdaad, het publiek was uitzinnig. Dus uh, het was echt een geslaagde optreden, museumpodium. Ja, en verder kan ik... Oh nee, doe je even. Ja. Ik, uh... Houd er vanavond rekening mee dat als je uit Zandvoort gaat, uh, dat tussen 18 uur 15 en 20 uur 15 de zeeweg is afgesloten vanwege doodherdenking. Uh, ja, eigenlijk kon je dan ook gewoon doodherdenking kwijt uh, zijn. We 18 uur of 8 ja, uur? 18, 18 uur. Oké, okay, want bij ons in Zandvoort is om, om 8 uur zelf uh, ja. vlak daarvoor ook de stille toch? Ja, klopt. Wie wilde jij nu ook voorlezen, sorry. Ja, dat, nee, zeg maar. Nee, nee, nee Ik heb het niet voor me liggen. Ik ah, kan wel even... Nee, uh, ik, ik, gewoon dat hij is afgesloten. Dat, uh... Ja, ik kan ik even melden. 3, okay. 4 en 5 mei staat Zandvoort de bol van de herdenking aan de Tweede Wereldoorlog. Zo zal de jaarlijkse herdenking bij het Joodse monument... Op de hoek van de Mesgarterstraat. Mescherstraat. Mescherstraat. <laughs> uh, en de jak van uh, Heemskerklaan. In verband met de uh, sabbat en de eerd, dag eerder zal die plaatsvinden. Dus op vrijdag. Het was gisteren dus. De 4 mei is de, de herdenking voor alle doden en gesneuveld in uh, alle oorlogen. De herdenkingsdienst in de. Uh, de Protestantse Kerk aan de Kerkplein begint om 7 uur... waarna om half wacht de Stille Stoet... Richting, uh, via de Haltenstraat, uh, de Vondelstraat en de Van Lennepweg... naar het algemene monument zal uh, lopen. Daar wordt om uh, 8 uur dan 2 minuten stil en acht genomen. Vervolgens is er gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen... en een aantal Zandvoortse Oorlogsveteranen zal deel uitmaken van de Stoet. En verder moeten we straks nog even vertellen over Bevrijdingsdag... Er is ook nog wel, uh, zijn ook nog wel mooie dingen te, te ja. doen. Maar houden we dus 40 rekening mee. Dat lege truckzieken. Wat zo? Ja, precies. Houden we dus rekening mee dat als je de Haltestraat of zo wil gebruiken. zo rond die tijd. dat je waarschijnlijk omgeleid gaat worden door politie. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk even zeggen. Um, ik wil ook nog vertellen dat er een nieuwe uh, expositie is geopend. in het Museum van Zandvoort. Want het sierhek dat de Zandvoortse beeldende kunstenaar Mar Margot Bergman heeft ontworpen. Die is dus uh, onthuld, want er is een koningslinde geplaatst. En die linde die staat dus ook op een hoek. Uh, nou weet ik niet meer precies waar. Maar ja, ik weet het al wel. Nicolaas Beesla uit, uit het hoofd. Als je dus meeloopt met de stille tocht, loop je er langs. Okay. En maar, er zijn dus in het Zandhuis Museum zijn er al verschillende werken van haar daar uh, tentoongesteld. Dus het is de oranje collectie van Paleis Het Loo en het Rijksmuseum. En het Sierhek, dat zelf, dat dus staat langs de route. Die heeft dus een doorsnede van 2 meter... en 1 meter 20 hoog. Nou, in in, in dus het museum van Zandvoort staat een speciale tentoonstelling... ingericht met de, meerdere kunstwerken van Niemergo Bergman. En de expositie die heet Kroon op het werk. En die is tot en met 18 augustus te bezichtigen in het Zandvoort Museum. Ja, oké. Okay, nou, uh, straks nog meer wetenswaardigheden... in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Tot zover de Zandvoortse berichtgeving. Even terug naar China... de is nieuwe single. Althans, dat bombardeer ik gewoon tot nieuwe single. Ik vond het leukste rukje van de cd. Dus dan uh, krijg je hem gewoon voor je kiezen natuurlijk. Uh, Phoenix en het heet Entertainment met uh, Chinese invloeden. Ik vind hem erg geinig. Ik vind hem leuk. Dat kan je helemaal verwachten. Alleen maar leuke muziek op de radio. Twintig minuut voor je negen in. in. Zandvoort. Straks nog een, Zandvoortje, een blokje met Zandvoortse berichten. We hebben er zoveel licht. Nou, daar moeten we gewoon even nog een extra blokje aan besteden. Het is vandaag 4 mei natuurlijk. En het vandaag in de krant te lezen dat het dreigt te vertroebelen. En het is ook een moeilijk punt natuurlijk. We hebben het al vaker over gehad. geef het al die slachtoffers van de oorlog. Die zijn straks overleden. Het duurt misschien nog 15 jaar. Dan is het eigenlijk ook wel een beetje afgelopen met al de slachtoffers. Dan is het de tweede generatie slachtoffers, misschien mensen die die verhalen vroeger thuis werden, dat moesten aanhoren of het gevoel hebben gehad van... Er speelt iets in de familie, maar ik weet niet precies wat. Ik voel de hele tijd iets, dat heb je. Onderhuidse spanning. Ja, onderhuidse spanning. Dus dat zijn ook weer slachtoffers. Maar het gaat steeds verder bij afdrijven. Dus ja, hoe moeten we die 4 mei straks in de toekomst gaan herdenken? Hoe gaan we dat doen? Dat is best een moeilijk punt. En af en toe zijn er weer van die burgemeesters die denken van... laten we de Duitsers er dan toch bij uitnodigen. Ja. Laten we een handreiking doen. Maar nou, ik zeg altijd, nee, dat waren de vijanden. Houd het ook even zo. Het, dit is de dag van de slachtoffers, niet van de verzoening. Dat, dat de bevrijding is, is 5 mei. Of neem een andere dag, maar 4 mei vind ik echt ja, Klaar. Ik vind ook, ze leggen heel erg de nadruk op de Tweede Wereldoorlog. Ja. Met de dood maar het is, ze zeggen er ook altijd bij, ja het is van alle oorlogen. Dan denk ik. Houd dat Hou Dan Dan mogen die Duitsers dat... er wel bij. Want zij zijn ook uh, in allerlei oorlogen ge... ja, maar... ge geslacht opgeofferd. Ja, nee, dat is waar. Maar het is toch dood, denk ik van de Tweede Wereldoorlog? Ja, ja maar, maar die, dat is klaar. Die mensen zijn bijna allemaal dood. Nu. Ja, ook de overlevenden toch... zijn er ook allemaal niet meer. Dat kan je nu toch nog niet maken? Gewoon dat je geeft met... Sta je er als slachtoffer, We staan in één keer naast zijn NSB'er of zo. Weet ja. je wel? Ik vind dat toch... Dat maar is toch maar... te vroeg? Ik vind ook... Het is dood, denk ik van... Ja, we herdenken de Nederlandse soldaten die voor onze vrijheid hebben gestreden. En ja? dan ga je niet ergens van een ander. Ja, sorry? Ik zat er van achter van een muziekje. Ja, ja. Dan nee, heb ik geen thee ik maar ik ging de... te hard. Oh, sorry. Je wordt hier gewoon in de maling genomen. Nee, okay. het zie je echt per ongeluk. Nee ja. maar... Even maar het is moeilijk. Ja, te uh, vasthouden. Alle mensen die. Het gaat over. Het eigenlijk is het een soort. dat je oproept tot vrede en bezinning en zo. Ja. Dus eigenlijk kunnen we dit gewoon ook met de kerst doen. Uh, ja, nou, ja dat, dat vind ik wel een goed voorbeeld, Je ja. ja, zou het ook een andere dag kunnen noemen. Ik vind uh, de 4 mei is gewoon echt van de twee, de wereldoorlog, maar ja. hoe ga je dat bewaken in de ja. toekomst? Maar ik ga vanavond ga ik mee. Ja, ik kijk nog even naar Marcus, want jij bent de jeugd eigenlijk. Ja, ja jij bent de jeugd. Jij ja, bent de jeugd, ja, onze, stil, stil, stil onze toekomst. Stil, stil, stil toekomst. Wij zijn de oude, wij dus zijn nou nou uh, die Duitsers ja, weg met die Duitsers. Ja, nou ja. Wat voel je vanavond om 8 uur vertellen? Wat voel je dan? God, voel Vloer je wel iets hey. van. Voel je wel iets? Nee, ja, ik vind. Ja, de Duitsers horen er niet bij. Dat ben ik het wel, ja, wel mee eens. Dat... Het zijn beste aardige mensen, ja, maar, ja, maar ik bedoel, het is wel goed nee, voor ja. de economie. Ze, ze mogen... Ja, nee, nog even één keer. Ja. Geef je ruimte nu, Marcus, kom op. Hey, laat je niet ja. uit het veld slaan. Wat, hoe zit het nou? Want uh, dat, nou, dat heb ik altijd moeilijk gevonden, moet ik zeggen. Als, als je dus. dan ging die vlag half stokken en zei die Duitsers, wat is er aan de hand? Ja, dat is vanwege jullie. Weet je? Also. Ja, het is een beetje moeilijk. Ja. Dus, uh, ja ik, sp ik spreek wel steeds met Duitse mensen. En uh, gisteren pakte ik ook weer een jongen, die is dan zelf, voor mij tegen de 40 of zoiets, heeft eigenlijk ook niet zoveel meer de oorlog. Ik kwam ook later pas in Nederland wonen. Dus van ja, Ja, ik weet niet, ja, ik voel wel iets met vier meisjes. Van, ja, maar ja, dat is, het is jullie feestje, wij horen daar eigenlijk niet bij. Gewoon. Nee, eigenlijk, nee. nee, misschien moeten ze zich even bescheiden opstellen en gewoon. Ja, even. En dan mogen ze gewoon. naar achter mogen ze weer uit. Uh, uit de kast komen. Maar misschien moeten we ja, het bunker. Maar moeten we het helemaal overgeven aan de aan de Joodse gemeenschap dat zij het op zich gaan nemen? Want de, de, ja. dat eigenlijk wel die, zijn die ze hebben de, de gehad. meeste slachtoffers. Ja, had, dat, dat is waar. waar. Nou goed, het blijft nog een leuk discussiepunt. Nou ja, leuk, misschien niet het juiste woord, maar het blijft wel een discussiepunt van hoe de gaat dat in de toekomst? We, een moeten, aandachtspunt. we mogen dit gewoon, opdat wij nooit vergeten. Daar gaat het om. Nee, ik heb, ik bedoel, ik heb geen dramatische ervaring nee. meegemaakt nee. met de oorlog, ook niet in de familie met verhalen zo. Het boeit me maat als en ik denk van je, ja, moet het echt bij stil blijven staan. Ja. Gewoon, dat is echt waar. Goed, nou dus zaterdagmorgen. Hier en daar een uh, stukje muziek als we er echt ruimte voor hebben hoor. Ik heb nu even uh, een minuutje dat ik denk ik, nou we hebben even geen stukje tekst. cue staat veel, dus dan staat er gewoon een stukje muziek in. Er staat toch op platin starten? Sorry? Stond toch op platin starten? Oh, stond het? Oh, Moet dat is over Nee, zegt niet. Op de autocue. Chocolates, de 1975s. Hier misschien vijf. Maar Dat wist u nu toch wel. Geen hit, maar het is een een goed vervangingsmiddel te zijn voor uh, seks. Chocolates, Ik heb het over de 1917 Ja, het is duidelijk. Uh, het is uh, toebakleverdraaien. Net leuk. Stopt hem. <laughs> ja. Maar het was toch nep, dacht ik. Oh. Ja, ik herken, als man zijn herken je meteen als iets nep is, hè? Ja. Als je een fake -re resum hoort, dan denk je dat is nep. Dat hoor ik al meteen, ik heb er verstand van. Ik heb al jarenlang ervaring, ik weet gewoon... Maar eigenlijk vinden we dat helemaal niet erg. Nee, nee precies. Als wij maar aan strekken komen. Zo zit het ook weer. Hartstikke idee. Wij betalen er toch voor. Oh, ik hou me stil, anders heb ik het weer gedaan. Ja, dat is een goed idee. Goed. Ik, ik wil mijn complimenten nog even geven aan Jolande. Uh, ja? Want zij was de eerste motorbabe die bij mij achter op de motor heeft gezeten. Ja. <laughs> zit je zijn... met zo'n oudere dame op je rug? Zijn er foto's van hem niet? Van de... nee, nee, dat zat ik dus ook te denken. Van, nee, de ik had top. gewoon mijn camera voorop moeten pla yeah. plakken. Ja, want, uh, <laughs> Dat is echt... Uh, voor mij zag het er hilarisch uit. Nou, dankjewel weer. Ik moet misschien even vertellen ik krijg complimenten. Er wordt wel gezegd ik heb belachelijk uitzag. Ja, oké. Okay. Nou, ik vond het wel mee. Ik moet even uh, leggen, uh, vertellen. We hadden afgesproken in een studio in, uh, in Egmond aan zee. Om daar wat en niet, dingen te doen. Egmond aan <laughs> zee. Egmond aan zee. Geen bergen aan zee. Want dat was de verspreking over Daar stonden zij vanwege wat een opbreking op de N9. Uh, weet ik het Maar echt een puinzooi oh. daar gewoon. Nou, daar zullen meer mensen last van hebben. Dat heet ook in de krant. We hadden afgesproken in. Egmond aan zee. Zij stonden in Bergen aan zee overweer bellen. Ja, maar ik sta hier op de kennedy Lane. Zwaai dan even. Zwaai dan even. Zie je ons niet dan? Nee, Flats en uh, hotels. We hebben geen hotels in Egmond aan zee. Waar staan jullie dan? Nou, Bergen aan zee. Nee, gek. Dus uiteindelijk uh, kwamen ze wel aan in uh, Egmond. aan Zee. Een uur te laat. Is dus een uh, uur te laat. Maar dat geeft allemaal niet. We hadden uh, geen vast afspraken erover. En uiteindelijk kwamen ze aanlopen. En ik moet zeggen, het zag er helemaal niet belachelijk uit. Jij in een motorpak, hoor. Oké. Okay. Ja. Nee, ik had, ik had eigenlijk geen motorpak oh, aan. Daar ging het fout. Nee, maar ik heb gewoon heel slim... Ik had gewoon zo'n soort lerenachtig jekkie onder mijn ja? jas aangedaan. En toen nog een grote een soort ski-jack aangedaan. Oh, oké. Okay. En laarzen aan, goede handschoenen aan. Dus dat het, het was best te doen. Ik zag mensen echt uit elkaar. Je kwam op zo'n groep aflopen. Je zag ze echt elkaar zo. Van, oh, het is de motorgang hier. Ga Bion weg. Bionic bommen. Ja. Maar goed. Het ja, kwam maar we wel hebben goed. het gedaan. Maar ik heb wel zo van... Nou, ik moet zeggen... Ik vind de auto wel iets comfortabeler. Ja, ja. Dat, en, uh, iets ja, zo, meer, je voelt je minder kwetsbaar. Ik vind hem wel kwetsbaar op een motor. Ja, Zo'n pak het toch altijd weer gevaarlijk. Dat ben, je ook, dat ben je ook gewoon. Laten we wel weten. Ja. Ja, maar je, hebt gewoon heel, je stelt je ook heel kwetsbaar op. Dat is ook jouw, jouw kracht ook. <laughs> Sorry. Wat was dat nou? Komt dat over? Dan? Ja, ik weet het ook niet. <laughs> nou, en, hebben we nog iets anders? Ik dat vind dat nou? Mark nog wel volgens mij een bericht heeft. Want Ik hebben hem net heb... ingaan. Ja, vertel. Um, Kennen jullie de enorme bad Eat? Ja, die heb ik gezien, ja. ja die is inmiddels in Hongkong. Het lijkt, me zo, het lijkt me zo apart dat je door die haven heen vaart. Ja? Met er opeens een bad eend van 14, wat was het? Even de exacte cijfers. Ja, net... 14,5 meter hoog. Zo? Huh? Dat is gewoon een schip. Ja, dat is echt een ja, schip. schip. Dat is echt een schip. Dat... Kan je zo klein in laten? Nee, nee, het is gewoon een opblaasbare eend. Ah, het, was een maar een kunst... het lijkt me zo geweldig. Een kunstenaar heeft het bedacht in Nederland, geloof ik. Ja, klopt. En hij is hier losgelaten en hij zit nu daar. Ja, ze varen met een sleepboot uh, rond. Oh, ik denk, ze hebben hem gewoon losgelaten. En hier en daar komt hij uh, spoeltje ja, aan en dan wordt hij er weer ingegooid. En dan <laughs> gaat hij gewoon me. spontaan de hele wereld rond. Dat <laughs> lijkt me ook leuk. Vaar je ja. op je cruiseschip. Uh, krijg nou wat. Er staat wat op de radar. Wat is het? het is huh? Een is Een bad ja, dan moet je eigenlijk gewoon los laten drijven. Waarschijnlijk is die Nederlandse kunstenaar geïnspireerd door die bad eentjes die ooit overboord zijn gevallen. En die ja, hebben hele, niets ladingen, niets... hele ladingen die hebben allerlei stromingen gedaan. Daardoor hebben ze ook bepaalde stromingen in kaart kunnen brengen. Toen dacht je van, wat een kleine rotbeestjes. Die kan je toch allemaal bijna niet zien op het halen. Ik maak even een flinke grote. Ja. En dat heeft ook te maken natuurlijk met dat die, wat die thuis misschien een beetje tekortkomt. Dat hij denkt van, nou, hij moet gewoon groter. Hij mocht thuis mocht hij ook niet in bad met een eentje. Dus nee. dan denk je van, dan gaan we het groots aanpakken. In een heel groot bad. Ja, oh. Nou, leuk. Er zijn vaste foto's van op een, in een of andere ja, internet natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is al wel te vinden toch? Nou, even, even de... googlen dan... Uh... Even googlen komen we op het eentje terecht. Nou, vorige week draaien we voor het eerst. Nou vandaag zeker niet voor het laatst. Dan kan ik je even vertellen, ja, het is weer even wilde gitaarmuziek Dus je kunt de worden. Subscribe! She knocks upon my door. She just wants some milk and sugar, but all I want is her. Blue collar James. Sit down. Niet te verwarren met de White Stripes. Meer van dat soort beentjes die allemaal dat soort titels hebben. Blue Collar Jeans, een echte heel jong beentje. Wat een paar al hem zelf afgeleverd, maar alle grootheden dragen ze op handen. Dus zaterdagmorgen, nog even wat zandvoortsberichten die binnen zijn gekomen, dat is misschien nog wel leuk om te doen. Nee, nee, nee, nee, nee. maar ik wilde eigenlijk Mark even vragen, want Mark moet straks een Goedemorgen morgen, Oh, doe even wat. Ja. En ik uh, begreep dat jouw meisje op ging treden vanavond? Ja, klopt. Mijn, uh, mijn vriendin die gaat vanavond optreden bij, uh, samen met Van Velsen. Het ah, is een kijk. concert vanwege Ja. En ze zit in een orkest en ze speelt. Uh, moet ik het goed zeggen? Ja, ze speelt alt. Alt viool. Alt oké. Ik hoop dat ik het goed heb gezegd, anders krijg ik hele boze sms. Zit er zo'n snare ding bij? Of is de gitaar? Kan ook, hè? Wat was het gitaar? Heb je hem nog nooit zien spelen? Hoe houdt ze hem vast, dat instrument? Slaat ze erop met een drumstel? ze gebruiken een viool om te drummen. Dat is wel een beetje het idee. oké Daar zijn vier fases waarin ze zit dat het niet zo goed gaat. Dat is oh klopt klokend ding. Maar heeft ze nog nooit een serenade aan jou gebracht? Nee. Hé. Oh, want ik weet dat mijn schoonzus toen ze voor het eerst mijn neefjaar, of mijn neef, mijn broerjaar was, dat ze toen op de blokfluiten langs als ze leven voor hem gespeeld heeft. Ja, nee, ze. De liefde, dat zijn twee liefden die gescheiden zijn. Die kunnen niet gemengd worden. Als ze die viool in de buurt heeft, dan gaat ze helemaal los op je. Vial als je jou ziet, dan gaat ze helemaal los op je. Ze houdt niet zo van triootjes, dat is het een beetje. Nou ja. Oh, daar heb ik andere berichten over gehoord afgelopen week. Maar goed, we waren in stand voor de berichten, Even Sandvoortse berichten. Sandvoortse nieuws. Okay. Ik ga terug naar je landen. Oké, okay. de jaarlijkse lintjesregeling is weer geweest voor de vrijwilligers bij het pluspunt. Er waren vrijwilligers die 15, 15 of 20 jaar dienstbaar zijn geweest... en die zijn dus met z'n allen in het zonnetje gezet. Ik uh, ga jullie niet uh, vervelen met alle namen. Oh, nee, eensblieft. Maar uh, het, is wel, het leuke is wel Gert Toon is geweest... en hij heeft ook benadrukt dat een samenleving niet zonder vrijwilligers kan functioneren. En volgens hem zijn vrijwilligers de olie in de machine van de samenleving. Als je de namen nog wilt weten, kan je even kijken in uh, de Zandvoersen Courant... Ja, natuurlijk... Pagina 9. Pagina 9. Nou, er zijn natuurlijk ook, uh, ook lintjes uitgereikt op 26 april. Ja, dat was uh, toen ook, ja. Wilma Schranda... Schramda... Schrama. Schrama, Welder en Niel... Uh, en Niel, mij horen. Nel Sandberg, Kerkman en Huppe uh, Hallewijn hebben ook al een lintje gekregen. Die waren naar de, het uh, uh, gemeentehuis gelokt. En ja? Nel Kerkman die had zoiets vast... je... van... Hé, hey, mijn man krijgt een lijntje. Uh, li <laughs> nee, een lintje. <laughs> Een lijntje, maar uh, dat was, uh, was dezelfde, ze dus was echt helemaal blij verrast. gewoon. verder, kan het wel de school, de stichting Lucas Onderwijs en daarna gaan uh, bestuurlijk bij elkaar. Dat was even onduidelijk wat er met die school zou gaan gebeuren, maar de school blijft dus bestaan en uh, je kan je nog aanmelden. Speciaal soort onderwijs is dat en dat is voor leerlingen uh, van 4 tot en met 12 jaar. Je kan je gewoon weer aanmelden. Dat gaat dus over de school en Stichting Lucas Onderwijs. Ja, en de afgelopen zaterdagmiddag uh, is er een ernstig ongeluk gebeurd op het circuitpark Zandvoort. <coughs> Pardon. Uh, een motorrijder is daar uh, in de derde bocht, de zogeheten Hugenholzbocht, uh, uit de bocht gevlogen. En, uh, nou, de hulpdiensten rukten massaal uit, onder andere een trauma-helikopter. Uh, hij is met onbekend uh, ja, onbe onbe letsel, onbe onbe letsel, letsel. Is hij, uh, is hij afgevoerd. En, uh, Okay, de status maar... is nog niet bekend. Oh, ja. dat, dat, dat ging mij ook door mijn hoofd hoor. Die, die avond dat ik achter op de motor zat. Denk ik, ik kreeg oh maar 140. Oh, een beetje vertrouwen. Tot zover de dus standvloedse berichten. Uh, ja, dat is een beetje vertrouwen als, uh, als onze jeugd hoor. We zit er nog niet echt helemaal in geloof ik hè. Of nee. ging je echt heel wild op de motor. Nou hoe. hoe? Weet je, hoe? Voor, voor mijn motor viel het best mee. Ja oké. Okay. Ja, ja. Nou, uh, tweede gedeelte van radioprogramma zit jij er niet bij. Bedankt nee, voor nee. je aandeel. Maar we kunnen geen foto's maken. Hé, hey, dat is wel weer jammer. Nee, die maken we gewoon nu gelijk. We gaan nu uh, ja. muziek instellen en dan maken we weer een foto. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het vast maken. Uh, ja, dat is voor de het namelijk. Thuis uh, luister. ik. Waar gaat dit in godsnaam over? Nou, uh, voor afgelopen de Facebook, week. Facebook. Ja, en voor de Facebook. Facebook. Afgelopen week heel veel geneuzel over de nieuwe cd van Daft Punk. Het schijt een geweldige cd. Hij, hij is ook goed. Hij is ook goed. Ja, nou, ik heb die nieuwe single gehoord. en dacht, ik geef naar naar uh, twee minuten. Gaat er nog iets gebeuren? Ik vind het saai. Het is Daft Punk. Het is, ja, er zit, er, niet, er zit niet echt heel veel. Dus ik dacht aan mezelf, weet je wat, als alternatief... om maar weer niet die hitsingle van Daft Punk te draaien... dacht ik mezelf, misschien is dit wel leuk. LCD Sound System. Daft Punk is playing at my house. Daft Punk is playing at my house. My house.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 fuck is in tot zover. Het ritme van ZVR via de kabel op 104.5. En in de...